maar ook tegen klimaatwetten en de digitale euro. Criminelen die vanuit Nederland aanvallen doen met gijzelsoftware... worden daarbij geholpen door buitenlandse bedrijven. Die blijken serverruimte door te verhuren van hostingbedrijven, meldt Pointer. Het onderzoeksplatform zegt dat de politie Nederlandse internetproviders... in november heeft gewaarschuwd voor een groep doorverhuurders. In de brief noemt de politie ongeveer 70 mogelijk malafide bedrijven... Pointer onderzocht de lijst en concludeert dat de afgelopen maanden via de netwerken van deze bedrijven tientallen criminele activiteiten zijn ondernomen. Een van de skis die Prins Frizo droeg bij zijn fatale ongeluk in 2012 lijkt al geruime tijd geleden te zijn gevonden. In een gesprek met het AD zegt de skimanager van het Oostenrijkse leg dat hij ruim twee jaar geleden een gebogen ski heeft gevonden niet ver van de plek waar Prins Frizo door een lawine werd bedolven. Hij liet de ski eerst liggen omdat hij vond dat hij daar thuis hoorde. Toen hij later hoorde dat anderen de ski hadden meegenomen... heeft hij erom gevraagd omdat het volgens hem geen souvenir is. Hij wil de ski aanbieden aan de koninklijke familie als die weer naar leg komt. Het weer op veel plaatsen zonnig, vanmiddag 7 graden. Later op de dag wat meer bewolking, maar blijft droog. Vannacht ligt de temperatuur net boven het vriespunt. En ook morgen is het eerst droog met later vanuit het westen weer kans op wat regen. Dan wordt het 8 tot 10 graden.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 Oh zo stom dat ik altijd huiswerk heb Twee uur rekenen en daarna nog taal Je begrijpt toch wel dat ik dan al baal Wat heb ik kunnen slapen en wat word ik moe Daarom kijk ik maar een keer naar buiten toe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 Dat ik al het heb. Rapper de kapper de kapper de kapper de kapper de kapper de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 De op de Als student zag ik de hoeren Op het oude kerksplein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 Ieder vak gedaan Hoe je met die blote benen Hier ging staan ze weer naar huis toe gaat. Ze is een Amerikaanse en ze ligt op een Branca. En omdat ze nog een kind is, vraag ik haar: Was je huiswerk al wel af? Was je klaar met ieder waar? Voel je zo gewond moest raken in Iran? Was je huiswerk al wel af? Was je klaar met ieder waar? Je zo gewoon moet straken.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 En daar was die zaterdag, of dan het de woensdag... was het was, was beter dan de zaterdag om dat te doen. Ja, dat zeker. is helemaal weggevallen. Uh, dat gaat natuurlijk een gemis uh, zijn. En het is belangrijk dat het, uh, in het, uh, ja, dat het uh, door wordt gezet... Uh, helemaal in het uh, oog uh, van Gert. Want uh, die heeft dat wel... Altijd wel. Uh, ja, die, had, uh, die zat nog Steve vol met uh, initiatieven en uh, ja. mooie ideeën. Zo ook Zandvoort uh, uh, kiest... Uh, waar we zo meteen nog meer over gaan praten. Maar ik heb eerst een, nog even een ander nieuwtje wat uh, dat betreft. Uh, want uh, ik heb gewoon een hele erge echo, maar dat kan aan mij liggen. Oh, hij is nu ineens rustiger. Ja, dat is, Wat fijn. Het schijnt dat mijn microfoon dat, is dat heeft. Dat goed. Ik zit hem aan Heerlijk. Ja, oké. Okay. Uh, niet zoals eerder vermeld op 16 februari woensdag, maar op woensdagavond 23 februari, wordt door Team Sportservice Zandvoort een sportdebat georganiseerd. in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Deze vindt plaats in het clubhuis van de Zandvoortse Hockeyclub.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 Op een zondag kunt u de dag rustig beginnen met, uh, uh, met de jazz natuurlijk. Hè, de vaste waarde bij uh, ZFM uh, Zandvoort. Um, uh, ja, en door de week is het natuurlijk ook genoeg te doen. Ja, we hadden, nee, zeker. We de afgelopen week natuurlijk de eerste maandag van de maand weer uh, Rainbow Radio Zandvoort. Dat wordt niet de komende maandag, maar de week daarop altijd dus twee weken na de uitzending ook weer herhaald. Wat dat wat betreft de maandag en de ochtendprogrammering. Daar zit ook altijd een, uh, live gepresenteerd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 ja niet over de grootse, grote beleidsthema's de bereikbaarheidsvisie en de bestemmingsplannen en zo nee maar gewoon kijken van we willen uh, de komende jaren 600 woningen erbij hoeveel zijn daar voor jongeren daar gaat het over uh, ja. vrijdagavond eh, we gaan zo verder praten um, wij hebben uh, jullie, of jullie hebben vorige week een uh, promotiefilmpje samen met Zand van de Zuid opgenomen ja, en uh, ja. daar gaan we even naar luisteren oh wat leuk oh we ja. gaan er toch niet naar luisteren toch we niet. gaan er toch niet naar luisteren dat is echt zo'n uitzending vandaag wat zeg je